ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dank is met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt dat mensen die in de bijstand zitten iets moeten terugdoen voor de maatschappij. Ze zouden bijvoorbeeld koffie moeten rondbrengen in een verzorgingshuis. Een spelletje doen met bejaarden of sneeuwschuiven als de straten onbegaanbaar zijn, vindt regeringspartij VVD. En het plan wordt gesteund door coalitiepartner CDA en gedoogpartner PVV. Sociaal om mensen mee te activeren, benadrukt de VVD. Het idee is niet bedoeld om mensen te pesten... maar juist om hen te helpen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, zegt de VVD. De partij erkent wel dat het idee niet voor iedereen geschikt is. Jonge mannen zijn steeds vaker lager opgeleid dan hun ouders. Dat staat in een rapport van de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling. Van de mannen tussen de 26 en 40 heeft nu 19 een lager opleidingsniveau dan hun vader of moeder. Dat is ongeveer twee keer zoveel als in eerdere generaties. Tegelijkertijd constateerden de onderzoekers wel dat het opleidingsniveau van de hele Nederlandse bevolking blijft stijgen. Van de jonge mannen heeft 38 een diploma in het hoger onderwijs. Bij jonge vrouwen is dat 35 Opvallend is verder dat de sociale ongelijkheid alleen maar toeneemt. Zo kampen lager opgeleiden steeds vaker met overgewicht. En is het kopen van een huis bijna alleen nog voorbehouden aan kinderen die ook ouders hebben met een koophuis. In Mexico is een van de leiders van een drugskartel opgepakt. Het is José Antonio Arcos, leider van het beruchte kartel La Familia. Arcos stond op de lijst van meest gezochte criminelen van Mexico. In het land woedt al jaren een drugsoorlog. In de onderlinge strijd van de kartels en in de strijd met de politie... zijn in vier jaar tijd al bijna 30.000 doden gevallen. Het weer, het is bewolkt en nevelig en het vrieslicht. In het zuidoosten is er kans op sneeuw. Vanmiddag aan 1 graad of 2, in het binnenland blijft het licht vriezen. Dit was het NOS. West.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 Over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 ja, dan, dan ben je dus vernieuwend aan het denken. En dat is dus op basis van liefde, op basis van liefde voor jezelf. Uh, hé, uh, minder vanuit het innerlijk kind uh, luisteren naar je gevoel. Um, en omdat je dan besluit neemt om het anders te gaan doen, is het natuurlijk vernieuwend denken. Hou je van jezelf?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 Als er nog mannen zijn die zeggen van, goh, ik heb zin om te zingen, dan... Uh... is bij heel veel koren zo, ja. hoor. Ja, maar ik ja. ben nou het gast. <lacht> <lacht> nou, Jij mag een andere keer een oproep doen voor ja, jou hoor. Ja, <lacht>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 Een verhaal dat je nooit hebt gehoord. Leef je leven als een film, gooi je angst overboord. En dacht u het niet zo lang, doe wat je moet doen en wees mij.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 Ja, maar ja, dat ik ziek moet, worden, dat moet zeggen, Anders moet ik nu gaan ja. kopen Maar ja. nu doe ik dus hè, lezingen organiseren. Ja. Ja, maar daarmee van. geef je ook al aan dat het heel goed is om naar je lichaam te luisteren. En niet pas te wachten tot je ziek wordt. Nee, maar ja, dat. Ja, nee. Dat was, ja. Dan zeg jij je hebt een keuze, maar, maar ik had, had maar. geen keuze. Want ja, dan moeten toch ook rekeningen met de antwoorden. Ja, daar verschillen wij dan over. Oké, dan ga je uit. Dat kan je niet altijd voorkomen dat je ja. ziek wordt of een ongeluk krijgt. Want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 Als hij ik hou van jou, tegen een ander zegt. Hey, hoi luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Joekke Zuurlouwen, Barendrecht. En het onderwerp is basistraining Gedachtenkracht. Jij en Carmen de Haan. Dat is uh, een hele mooie combinatie, denk ik. Je gaat die training geven vanaf 13 januari. Die heb ik op de site even ja. gespiekt. Um, waar ga je hem geven en wat houdt die training in? Want daar was je eigenlijk al over begonnen om dat te gaan vertellen. Wat houdt het precies in? Ja, um, ja ik en Carmen Daan. Het is uh, inderdaad al die jaren uh, echt mijn, uh, mijn juf geweest. Ja, ik ken <laughs> en nu dus noemt al een ze het dan maar even. Dat, ja? Ja, dat, dat, dat weet ja. ze alleen zelf niet. Nee. Dat, dat, dat zei ik al tegen dat je. Daar moeten we nog even over ja? hebben. Ja. Ja. Nee, um...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 Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zuurlohe uh, Barendrecht. En het onderwerp is basistraining. Uh, basis, uh, nou, basistraining, nou ik ben helemaal kwijt. Basistraining, gedachtenkracht. Hè, hè? Sorry hoor, voor ja, die, die naam. Spijt me. Nee. <laughs> <laughs> ja, maar heet hij hier gewoon Janssen ja, ja, Jans, ja, of de grote Truus, zo, Truus Trus Jans. Jij mag maar <laughs> gewoon Truus Janssen. Ja, Jan, Truus ja. Jan, nou, um, Truus, wat is spiritualiteit <laughs> voor jou? Ehm. <laughs> um,